Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker... maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is zes uur. Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederlanders moeten er rekening mee houden dat de gasprijs omhoog gaat. Door de oorlog in het Midden-Oosten varen veel schepen... niet meer door een heel belangrijke doorvoerroute, zegt de GasUnie. Het is de straat van Hormuz ten zuiden van Iran... We gaan ook meer betalen voor benzine, waarschijnlijk deze week al. Slecht nieuws voor Nederlanders die vastzitten in het Midden-Oosten en naar huis willen. Dat kan de komende dagen in elk geval niet met de KLM, want die vliegt voorlopig niet op Dubai en Saudi-Arabië. De KLM houdt de oorlog in het Midden-Oosten goed in de gaten en komt woensdag of donderdag met een nieuwe update. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat er in Limburg onrustig aan toe. Zo is dit weekend in Venlo de bedrijfsbus van een PVV-kandidaat vernield, meldt omroep L1. Ook in andere Limburgse gemeenten zijn er incidenten geweest. Van verschillende partijen zijn campagneborden gesloopt. En schaatser Janno Botman heeft het NK Sprint gewonnen. En wat nog belangrijker is, als Nederlands kampioen heeft hij zich geplaatst voor het WK van volgend weekend. Bij de vrouwen won Susanne Schulting. Zij mag daarom ook naar het WK Sprint en dat wordt voor haar de eerste keer.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 Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aqua voor tickets 200 euro. please. Zijn jij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia. Oh, ja. Geef je terras een frisse look met Karwei. Fintastic Groene Aanslagreiniger, nu 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.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 dat um, een jaartje of twee geleden opnieuw was uitgebracht. Bestond het 40 jaar geloof ik of zo. Zo'n lange titel. Non-Stop Erotic Cabaret. Het is het album van Soft Cell waarop deze Change It Love staat. De opener van deze platenzaak. Lieve mensen, goedenavond. Deuren zijn open, kom binnen. Radio Links en rechts. Allemaal vinyl, allemaal even prachtig. Wat dacht je van deze? De tweede, Pink Floyd. Hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Het blijft raar hè? dat bij Pink Floyd het nog wel eens uh, kan gebeuren dat midden in de gitaarsolo de fade out komt. Want ik doe nu niks. Hè? Ik bedoel, de plaat loopt nog gewoon door, maar is afgelopen. Het album, dus ja, langere versies dan dit zijn er niet. Ja, live nog wel. Maar um, zeg maar, officieel was dit uh, Pink Floyd. En dan moet je ook weten dat uh, de titel van deze plaat. daar kun je als disjockey best uh, tegenop zien. Want dan kun je behoorlijk mee op je mijl gaan. Maar ik ga het proberen. Comfortably Numb. En dat ging best aardig. Veronica, join the club.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 my responsibility. You don't own nothing to me, but to walk away. I have no capacity. He walks away. een paar weken geleden in het ABBA-museum in Stockholm geweest. En een van de mooiste plekjes is uh, aan het einde van de, de hele tour... waar een heel groot bord hangt en daar staat... Nee, we zijn nooit gestopt, maar we dachten dat het tijd was... om even andere paden te bewandelen. En dan zien we wel wanneer we weer bij elkaar komen. Met andere woorden, het zou zomaar nog een keer kunnen gebeuren. Maar gaat het natuurlijk nooit meer weer gebeuren. Maar het is een mooi museum. ABBA van Vinyl en Knowing Me, Knowing You... in de platenzaak bij Veronica. Zin om deze weer eens te draaien... Marcus King. Does anybody on there still give a damn about me? Do you still see what they? I quit drinking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 onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis, hakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Fans van naanzinnig Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Jong belegen goudse kaas 48 plus, 950 gram, nu voor maar 6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van voordeel Aldi, wauw! Bij Ethos, frisse deals voor jou. Zoals alle Nivea deodorant. Bad- en doucheproducten, 2 plus 3 gratis. Dat is verfrissend voordelig. Kom voor nog veel meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood, nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, in zwaar afgeprijsd. En van Aldi. We will rock you. The musical met de grote hits van Queen. Vanaf maart te zien door heel Nederland. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrocku.nl M-Line feliciteert alle Olympische sporters van Team NL met hun prestaties in Milaan. Hun geheime wapen? Het M-Line Cool Motion matras. Opnieuw verkozen tot beste product van het jaar. Slaap thuis nu ook op het matras dat wint. M-Line Get ready for greatness. Nu bij Koebloe. Korting op Philips Hue smartlampen tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.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 Paul Smith en Amazing in de platenzaak bij Radio Veronica. Waar alles van vernieuw komt en waar deze plaat ook gewoon doordraait, hoor. Je gaat gewoon door het volgende liedje. Ik ga hem heel even uitzetten, want natuurlijk niet de bedoeling, jongens. Eén keer aerosplit op een avond is meer dan voldoende. Um, en wat ik wilde vertellen was... dat, Kijk, je hoort tegenwoordig vaak... God, dat vinyl... Oh, ik krijg nog een appje binnen ook ondertussen. Uh, god, dat vinyl tegenwoordig. Super populair. Wat gaat het toch goed? En dat klopt, weet je. Vinyl gaat gewoon echt heel goed. Er worden veel platen verkocht. Eigenlijk alles wordt wel op vinyl uitgebracht. En een van de eerste tekenen dat vinyl echt gewoon een toekomst had... was toen Armin van Buren zijn Greatest Hits LP ook echt op LP uitbracht. Ik vond het zo fantastisch en ook nog eens een keer prachtig blauw vinyl. Alle grote hit van Armin van Buren was een paar jaar geleden. En uiteraard, deze stond er ook op. Nobody here niet uh, de beste hits, maar Armin van Buren, Anthems, the ultimate singles collected. En daar staat deze uiteraard ook op. This is what it feels like. Radio Veronica op zondagavond. Is dit dan het mooiste liefdesliedje dat ooit is gemaakt? Komt wel in de buurt, hè? Het is prachtig. God Only Knows, The Beach Boys. I may not always love you.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 is de ambassadeur van Record Store Day 2026, Ilse de Lange. Hoera! En terecht. En wat leuk dat ze het heeft gedaan en dat ze nog veel meer mooie dingen gaat doen voor Record Store Day. Dat is dichterbij dan we denken in april. al. The World of Hurt is van Ilse de Lange, hoor je in de platenzaak, waar zojuist een van de mooiste van Bruce Springsteen wordt aangevraagd. Door Matt Long. Denk er heel even over na. I you, I touch you And my way. I thank you, I you I'm Online hoor. Op Netflix de documentaire over Quincy Jones is een aanrader. Ik weet het barst van de muzikale documentaires, maar deze is leuk. Quincy Jones en Aina Corrida. De allermooiste, of in ieder geval één van de allermooiste van Bruce Springsteen. Had ik min of meer een klein beetje beloofd dat ik erover moest nadenken. Dat was natuurlijk gewoon voor de show. Want deze draaien is altijd goed. Bruce Springsteen en Jungle Land. I drove his sleek machine over a Jersey state line. Barefoot girl sitting on the hood of a Dodge, drinking warm beer in the soft summer rain. The rap pulls in the town, rolls up his past. Together they take a stab at romance and disappear down from England. The kids around here look just like shadows Make on a stand But they wind up wounded Not even dead Tonight In Jungle land.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 krijg 10% IKEA Family korting op je paks kledingkast en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Neem de tijd voor verse pasta met rivierkreeft, spinazie en tuinbonen in mascarpone saus of kies uit vele andere dagverse gerechten door topchefs. uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Sportief. Oké. Okay. Betrouwbaar. Oké. Okay. Uh, oh, en zuinig. Oké. Okay Shun. Sorry. Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die een die jij zoekt. Biedt jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl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 Maar hey,